Ik ben met het Nationaal. De vier Italiaanse journalisten die gisteren in Libië werden ontvoerd, zijn vrij. Dat staat op de website van de krant van twee van de vier journalisten. Ze werden gisterochtend door aanhangers van Gaddafi ontvoerd. toen ze op weg waren naar Tripoli. Hun chauffeur werd doodgeschoten. Hoe de vrijlating van de vier Italianen precies in zijn werk is gegaan, is nog niet duidelijk. Het hoofd van de Nationale Overgangsraad in Libië, Djibril, is in Rome voor overleg met premier Berlusconi. Djibril maakt een reis langs Europese hoofdsteden om te pleiten voor het vrijgeven van bevroren tegoeden van Libië. De opstandelingen zeggen dat ze snel 5 miljard dollar nodig hebben voor onder meer de gezondheidszorg. Volgens het Rode Kruis wordt de situatie in Libische ziekenhuizen met de dag erger door een gebrek aan medische spullen. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn veroorzaakt toch geluidsoverlast bij omwonenden in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Blijkt uit metingen in opdracht van minister Schultz van Hagen. Eerst weigerde het om iets te doen aan klachten van inwoners van Lansingerland en kreeg daarin gelijk van de Raad van State. Maar uit nieuwe metingen blijkt dat de geluidsoverlast wel degelijk te groot is. Door een windhoos is om een camping in het zuidoosten van Frankrijk een Nederlandse vrouw omgekomen... Een Belg en vijf andere Nederlanders raakten gewond... onder wie haar man en haar tweejarige zoontje, de vrouw van 36... stond op een camping in Trep ten oosten van Lyon. Door de windhoos viel een boom op haar tent, ze was op slag dood. In Anderen in Drenthe is een boerderij uit de 14e eeuw... door onbekende oorzaak afgebrand. Het gebind, de portaalvormige houten draagconstructie van het gebouw... was volgens de burgemeester uniek, er is niemand gewond geraakt.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 Vandaag in de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend, mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Hoeft aan de hand, hand, hand de liefde op mij. Dat ik hoop dat je het heb gezien, iets aan de haal, haal,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 say to you Could I Woke up in New York City in a funky cheap hotel. www.zfmzandvoort.nl Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebel in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, Ze stand of de kroeg. Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het volk je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, spreeuwend in het zon, Hij, hij, hij, ik niet met volle teuggen, zo'n strand of de kruis. En zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Hey, maar we hebben we gewoon hier, uh, ik, als je het niet ernaast vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haar inhalen. halen. Moet je er eitjes, dus, bij? Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM voor 106.9 FM. ZFM. Winding your way down the Baker Street. Lighting your head and dead. On your feet well another crazy day. Drink the night away. About everything This city bears It makes you feel so cold. It's got so many people But it's got no soul And it's taken you so long To find out you were wrong And you thought it held everything you Used to think that it was so easy you Used to say that it was so easy It's only the thrill A boy, meeting girl my possess a trap It's physical Only logical You must try to ignore I've got calls to be, there's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason to do it